Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het spoor in Nederland moet helemaal op de schop... ProRail zegt dat treinreizigers vanaf volgend jaar tot 2030... veel meer last gaan hebben van werkzaamheden... omdat het vaker overdag en buiten de vakanties moet gebeuren. Veel van het spoor is verouderd, zegt de spoorbeheerder. We zijn 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Het spoor ligt meestal ongeveer voor 40 jaar... en we zijn dus eigenlijk aan de tweede periode van vervanging toe... omdat heel veel spoorinfrastructuur net na de Tweede Wereldoorlog aangelegd is. Komende zomer beginnen de werkzaamheden al bij Amersfoort Centraal. Dat station wordt uit de dienstregeling gehaald... omdat er drie weken lang geen treinen van en naartoe kunnen. Frankrijk kan het eerste land ter wereld worden waar het recht op abortus in de grondwet wordt vastgelegd. Volgens correspondent Frank Renaud wil Frankrijk dat doen om te voorkomen dat een toekomstige regering abortus illegaal gaat maken. En dan met name de regering van de radicaal rechtse Marine Le Pen. Want haar partij heeft zich in het verleden nogal eens kritisch en laaddunkend ook uitgelaten over abortus. Het werd bijvoorbeeld genocide genoemd. En de linkse oppositie kwam toen met het voorstel om abortus in de grondwet op te nemen als fundamenteel recht voor vrouwen. Want die grondwet die kan. Namelijk niet zomaar door de regering worden veranderd. Het voorstel is al aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Maar een grondwetswijziging mag pas worden doorgevoerd als ze nog een keer samen bij elkaar komen. En dat gaat vanmiddag gebeuren. Het voltallige parlement gaat er dan al voor stemmen. Welkom in Europa. Blijf hier tot u ga. Europa, pa, Europa. Pa.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 Dear friends, let the party begin. Rainbow Radio Zandvoort. Gremsverleggend. Optimaal. ZIEF FM Ik zweef al heel lang door de ruimte, zeker meer dan honderd dagen. In mijn ruimteschip schiet ik de maan voorbij. Waar begint het en wanneer komt dan het eind? dan het eind. Ik heb wat ruimte om te En dat was Maarten met de Ruimtereis En uh, Maarten uh, is geen onbekende in zijn antwoord. Uh, hij heeft uh, afgelopen Pride uh, uh, een concert gegeven. Een aantal van zijn nummers vertolgd in de protestantse kerk. En dat werd zeer succesvol ontvangen. En hij timmert stevig aan de weg. En de Ruimtereis is weer een van zijn nieuwe nummers met plezier gedraaid. Welkom bij... Uh, Rainbow Radio Zandvoort, de eerste maandag van de maand maart. En um, ja, een beetje, beetje eenzaam, hè, Isabel? Ja, ik uh, mis twee, ik zie twee lege plekken. Ja, precies. Maar... Er, zijn, er zijn twee lege plekken, inderdaad. Uh, uh, Anja, die uh, uh, kon niet op tijd terugkomen. Het is nogal een stuk fietsen vanuit Thailand. En uh, ja, ze blijft er ook nog een paar dagen, dus vandaar dat ze niet aanwezig is. Fijne vakantie, mocht je meeluisteren ja. via de. Radio. Ja, precies. Of ergens uh, op je mobiele telefoon of uh, wat dan ook. Dus, uh, ja. um, en uh, Jelmer uh, is begonnen met zijn uh, stage bij het Haarlems Dagblad. Veel succes Jelmer. Mocht je luisteren. <laughs> Zeker. En uh, nou, he, na het uh, begrijpen heeft hij, heeft hij daar veel plezier. Uh, en kan hij dus inderdaad helaas niet uh, erbij zijn. Maar hij is er toch aanwezig, want we hebben straks natuurlijk zijn column. Die is al van tevoren. Even een klein uh, radiogeheimtje... Die is al van tevoren opgenomen. Ja, hij is al tevoren opgenomen, inderdaad. En uh, nou, we gaan er straks naar luisteren. Het gaat over alles wat de lente ons brengt. Maar dat is een tweede uur. En over muziek dus de... gesproken? Ja. Ik, ga, ik kan je misschien niet heel erg ondersteunen in onderwerpen. Maar kan je wel ondersteunen de muziek? Ja, ik ben, ik ben super blij dat jij er bent. Want als ik dit nou ook nog zou moeten doen met mijn eentje, dan zou het echt een, een heel vervelend programma gaan worden. <laughs> want er valt een regelmatig gestilte. Dus dankjewel, Isabel, voor de techniek en uh, het klaarzetten van de muziek. Um, waar gaan we het over hebben? Uh, we gaan het vandaag hebben over de Roorse filmdagen, want het is weer zover. Uh, dus Werner Borgs komt traditiegetrouw uh, aan de telefoon om ons te vertellen wat er, zeg maar, zo allemaal te zien is. Wendy Moore is hier live in de studio aanwezig om uh, te vertellen wat er uh, na haar laatste single, of tenminste die wij gedraaid aan hebben, Corner Ghost, allemaal gebeurd is. En uh, daarin heeft ze big news uh, te verkondigen. We gaan in het uh, tweede uur gaan we, uh, naar Frankie Vos voor de Zaanse regenboog, want ook zij hebben groot nieuws. En uh, Timmer is stevig aan de weg. En tot slot sluiten we af met uh, André Donker. Die uh, uh, ja, een ambassadeurschap heeft uh, verworven. Um, en nou is hij al ambassadeur van uh, Pride to the Beach, Maar dit is weer een andere. Dus uh, we gaan dus eventjes een uh, aan de tand voelen. Waar, het daar natuurlijk, waar dat precies over gaat. Um, maar we beginnen de traditiegetrouw eventjes met de actualiteiten. Allereerst uh, gaan we eens even kijken naar het homohuwelijk. Uh, want in Europa uh, schuift dat een beetje heen en weer. Uh, allereerst in Griekenland is het gelegaliseerd. Ondanks de weerstand van de orthodoxe kerk... en uh, diverse politieke partijen... is er met een kleine meerderheid een steun van de bevolking... Uh, maar wel een parlement uh, uh, besloten... om het homohuwelijk of het burgerlijk huwelijk open te stellen... voor paren van gelijke geslachten. Voor elke burger van onze democratie is vandaag een dag van vreugde, zei premier misotakis. En met deze wet kunnen we eindelijk recht doen aan het dagelijks leven van onze medeburgers van hetzelfde geslacht. Nou, de belangrijkste tegenstander uh, was de Griekse orthodoxe kerk. Er uh, was een hele optocht met uh, kruisen en iconen en de Griekse vlag en protestborden in de hand. En de leuze was uh, vaderland, geloof en familie. Volgens verschillende media deden ook de aanhangers van extreemrechts mee. Nou, dat weten we ook inmiddels zeg maar, dat we uit die hoek zeker geen steun hoeven te verwachten. Um, waar het iets minder positief uitpakte was in Tsjechië. Want daar werd 29 februari juist tegen legalisering van het homohuwelijk uh, gestemd door het parlement. Het Lagerhuis heeft uh, voorstel af, het voorstel afgewezen... Uh, het huis stemde wel voor toestaan van gezamenlijke adoptie door homo's stellen, maar alleen als de partners, uh, een van de partners uh, de biologische ouder van het te uh, adopteren kind is. Paren van hetzelfde geslacht kunnen in Tsjechië uh, overigens wel geregistreerd partnerschap vas vastleggen. Um, maar ze mogen echter samen geen ontroerend goed bezitten... en ze komen ook niet in aanmerking voor een weduwe of wedenaarspensioen... Hmm ja dan is zo'n burgerlijk huwelijk natuurlijk zeker veel meer aanlokkelijk. Want het gedoe, dat kennen we allemaal zeg maar, uit de periode... dat de openstelling van de burgerlijk huwelijk ook in Nederland niet aanwezig was. De meerderheid van de Tsjechen is juist echt heel erg voor het homohuwelijk. Want hier blijkt dan tussen parlement juist conservatiever te zijn... in tegenstelling tot Griekenland... In een vorig jaar door de Tsjechische publieke onderzoeksstelling CVVM uitgevoerde peiling zei 58% van de respondenten voor de invoering van het huwelijk te zijn, ongeacht het geslacht van de partners. 38% was tegen en 4% was daarbij neutraal. In Ghana is het helaas uh, andere koek. En uh, we weten natuurlijk dat in de Afrikaanse landen. Uh, er sowieso een uh, antipathie heerst tegen LHBTI'ers. Maar helaas heeft het parlement in Ghana. een wetgeving goedgekeurd die het strafbaar maakt. om jezelf als LHBTI'er te identificeren. Dit klinkt heel erg Russisch. En uh, waarschijnlijk uh, heeft dat uh, ook wel zo zijn invloed. Aangezien in uh, Ghana. Uh, ja, zeg toch maar. Uh, uh, hulp uh, wordt aangenomen van de Sovjet-Unie, maar ook de Verenigde Staten hebben Ghana opgeroepen uh, uh, uh, uh, sorry, dat zeg ik even verkeerd uh, de Verenigde Staten hebben Ghana dus ook opgeroepen om de wetgeving te herzien Washington laat te weten ernstig bezorgd te zijn maar helaas, uh, Ghana is een overwegend christelijk land, dus hier zijn ook de religieuze invloeden uh, ja, um, sterk uh, natuurlijk van invloed Even kijken, hoeveel? We hebben er zoveel. Oh ja, die moeten we er ook nog eventjes hebben. Um, 29 februari, dan is de, of de, dat is afgelopen donderdag is dat geweest... is de Tweede Kamer begonnen aan de schriftelijke behandeling... van het verbod op de LHBTI-plus-conversie. In een brief namens acht organisaties roept de COC de Kamer op... om dat verbod zo snel mogelijk in te voeren. Nou, we hebben het daar al verschillende keren over gehad. Onder andere uh, met de grote voorvechter Jacques Zonne... Uh, die op nationaal niveau bezig is. Omdat zeg maar, al vanaf zijn jaren zeventig sinds hem dat is overkomen... Uh, hier strijd tegen te voeren. Um, 29 februari staat het dan uiteindelijk op de agenda. En uh, er is helaas uh, tot dusver nog geen nieuws verder over bekend... Um, maar het wordt maar eens tijd om het zo maar eens te zeggen. Want als we eens even goed gaan kijken... dan zien we al dat sinds 1999 in Brazilië en Ecuador... dit al is afgeschaft. In Samoa, Argentinië, Fiji, Israël, Malta, Uruguay... Nieuw-Zeeland, Taiwan, Albanië, Duitsland, Canada... Frankrijk, India, Vietnam, Paraguay, Oostenrijk... België, Spanje, Chili, Cyprus, Noorwegen, Portugal en IJsland is dit allemaal niet meer mogelijk. Nederland als gidsland loopt hier wat dat betreft ontzettend achter. Kortom, parlement doe je ding... en onderteken zeg maar, deze idiote uh, uh, uh, manier... van mensen ziek maken en traumas opleven. Tot slot een uh, klein stukje. Want uh, we moeten afscheid nemen van uh, iets... wat uh, zeg maar eigenlijk uh, sterk verbonden is aan onze, onze uitzending. En dat is het, uh, het luchtalarm. Het luchtalarm op de eerste maanden van de maand uh, gaat volgend jaar verdwijnen. Omdat NL Alert zich inmiddels heeft bewezen volgens onderzoekers. En uh, ja, het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid deed vorig jaar daar ook onderzoek naar. Uh, zeg maar naar die toegevoegde waarde van de zogenoemde waspalen. Hè, dat zijn die, die, die sirenepalen. En die concludeerden dat uh, dat niet aan te tonen is. De onderzoekers zeiden dus ook dat NL Alert zich voldoende heeft bewezen om het af te gaan schaffen. Het is wel treurig, want dat betekent dat wij dus inderdaad zeg maar, niet meer na de eerste uh, uh, maandag van de maand sirene direct te beluisteren zijn. Misschien uh, gaan we hier nog uh, iets mee, uh, mee doen. Tot zover uh, de actualiteiten. En uh, ja, ik moet wel zeggen dat uh, het is een hoop uh, is. zo in je eentje. Dus uh, Jelmer en Anja, ik zou het fijn vinden als jullie inderdaad weer terug zijn volgende maand. We gaan uh, lekker even luisteren naar een... Oh, ja, dat is wel eigenlijk heel erg leuk. Naar Romy Haag. En Romy Haag is een beetje een vergeten artiesten uit het roerste verleden van Nederland. Uh, en dat kwam eigenlijk ook wel een beetje omdat ze gigantisch groot was in Duitsstalige landen. Uh, in jaren 70 en 80 zong zij al prachtige slagers... met daarin uh, een LHBTI-randje. Hier hebben we een nummer van de Weropweter te duiken... en het heet Wunder gibt es nur in Mädchen. Als kind, daar heb ik steeds geklapt dat die wereld een circus zijn, Met grote tieren... Met vielen Clowns, met Magie und Zauberei Doch später halt, entdeckte ich Es ist alles nur ein Spiel Mancher Mensch trägt eine Maske Und so verbirgt er sich und sein Gefühl Doch ich, ich werde niemals Über jede Brücke gehen ik heb dat alles schon einmal gezien. Ik ken all die Lügen en ik lerne eens daraus. Wunder gibt es nur in Märchen. Die Wahrheit sieht meist anders aus. Ik heb immer gern gezeigt, wenn... Mir was nicht behagt, und oft hab ich was richtig war zur falschen Zeit gesagt doch seh ich das als Freiheit an dich mühsam mir erkämpft auch den Stolz nur ich selbst zu sein hat kein anderer mir geschenkt doch ich Ich werde niemals über jede Brücke gehen und denn ich ich hab das alles schon einmal gesehen Dat was met wonder Noor in Mädchen. En ja, als we denken aan de jaren zeventig en je hoort deze stem. dan uh, komt een, uh, zeg maar een, uh, een parallel met uh, Amanda Leer niet helemaal ontbreken. Lekkere, donkere stem inderdaad om het te horen. Um, we gaan toen het eerste interview. En uh, dat is een beetje traditiegetrouw. Uh, want uh, het is weer tijd voor de Roze Filmdagen. En als het goed is, hebben we dan uh, de directeur van de Roze Filmdagen aan de telefoon, uh, Werner Borks. Hallo. Hey, we dag weer. weer. Hoi. Hey. hey, fijn dat je wederom zeg maar tijd kunt vrijmaken in deze voor jou bizar drukke periode. Um, de Roerse Filmdagen, zoals gezegd, we kunnen inmiddels wel spreken van een jaarlijkse traditie. Maar voor de mm -hmm. luisteraar die er nog niet mee bekend is, uh, wat zijn de Roorse Filmdagen? Uh, Roorse Filmdagen is een uh, jaarlijk terugkerend 12-daags filmfestival. Uh, dat zich uh, afspeelt in het Ketelhuis in Amsterdam. En we vertonen allemaal uh, LGBTQ+, gerelateerde films. Dus in elke film uh, komt iets uh, met de, wat met de community te maken heeft uh, naar voren. Ja, ja. En dat, uh, uh, even kijken, er zijn heel veel films. Um, uh, hoeveel zijn er dit jaar? Uh, 142. 142. Dat zijn lange en korte films. Uh. <laughs> Oké. Okay. En het, ja. het, het, het festival duurt tien dagen? Twaalf uh, dagen, twaalf dagen. Twaalf dagen, oké. Okay. Ja, we, we hebben zoveel te vertonen dat we sinds vorig jaar een dag extra hebben, uh, aangeplakt hebben. Dus dat, uh, maar dit is echt wel even de max. Waanzinnig. Maar uh, het zijn twaalf fantastische volle, volle dagen waar heel veel te, uh, te zien is. Ja, heerlijk. En uh, jullie vertonen in, uh, ik geloof standaard, uh, drie bioscoopzalen tegelijkertijd. Ja, een andere Ja, film. dat klopt. Ja. Ja, ja. En ja, Roeder, hoe laat... Vindt altijd wel iets te vinden, ah. uh, ja. Uh, elke, uh, wij vertonen, uh, in de weekenden beginnen we om één uur s middags En dan een aantal blokken achter elkaar. En dan elke twee uur starten er weer een nieuwe ronde films. En uh, door de week uh, beginnen we om vijf uur. Ja, ja, ja. En stel je voor dat ik nou echt een film van haar ben. Uh, en dat, ja. ik, nou ja, ik stel eigenlijk een vraag die, uh, uit uh, eigen ervaring. Hoe, hoe zit dat dan, zeg maar, als je in de ene zaal zit en je denkt... Ja, zodra so, ik begint die andere film. Uh, uh, hoe, uh, loopt dat over elkaar heen? Of? of uh, over het algemeen niet, maar soms is er wel eens een kleine uitloop omdat er Rob dan een nagesprek is of er zijn gasten aanwezig. En uh, maar ik geef het dan van tevoren aan en dan uh, houden we even, hou daar rekening mee met het starten van de volgende film In de volgende zaal die misschien dan uh, uh, al uh, dan Dus dat uh, over het algemeen ja, <lacht> dat komt het <ook>. goed. <lacht> dus dat uh, we proberen er rekening mee te houden. Want we willen juist, we hebben juist zo geprogrammeerd dat je ook inderdaad van de ene film echt naar de andere kan. Of door gewoon puur dat er mensen te enthousiast is, lang in de zaal blijven zitten omdat het, het gesprek zo leuk is, uh, dan uh, kan je soms een beetje, uh, een beetje een soort beer op het pad hebben die, ja, die dan uh, ja. de, de, de volgende zaal... Uh, bij iets later. Maar dat, uh, over het algemeen komt het goed. Ja, dus, uh, dat, dat, dat ja. kan ik zeker beamen. Complimenten ja. voor jullie logistiek, altijd, uh, zeg maar, gedurende die dagen. Het, uh, het is echt. echt een bruisend festival met ontzettend veel leuke sfeer, heel gemoedelijk, uh, heel veilig ook, moet ik ook, uh, ook zeggen. Ja. Uh, met, met name ook voor, uh, voor jongeren, want daar, uh, daar besteden jullie echt de laatste jaren uh, flink wat aandacht aan. Hè? Ja, dat uh, proberen we wel. Er was een tijd dat, uh, zeg maar, de. de, de... ...de bezoeker uh, wat begon te vergrijzen. Uh, en het is niet dat wij zeker... Uh, dat ...we vinden het juist heel belangrijk ook om voor de uh, oudere uh, uh, bezoeker van, het, uh, van onze gemeenschap... ...dat die ook een veilige plek of een fijne plek heeft. Uh, er zijn al niet zoveel dingen waar je als ouder iemand naartoe kan... ...maar het is ook heel belangrijk om ja, zeg maar, uh, de jonge aanwas uh, uh, kennis te laten maken... ...met onze ons vandaag. En uh, dus doen we allemaal verschillende dingen, maar we hebben ook dit jaar bijvoorbeeld een van onze focusprogramma's. Het heet dan ook The Age of Aquarius. En dat is vooral gericht op de Coming of Age film. En dat sluit dus heel erg aan bij. Uh, de jongere doelgroep. Uh, omdat het dan echt over hem gaat. Ik bedoel, het festival is sowieso belangrijk... voor de uh, herkenning van jezelf op het witte doek. Uh, en zeker voor als je uh, als jongvolwassenen en opgroeien... is het heel fijn om voorbeelden te hebben. Dan denk je denk van, hé, hey, oh, dit gaat over mij. Ik, ik ben niet alleen. Uh, ik, ben dan, ik voel me misschien anders, maar zo anders is het helemaal niet. En het is heel prettig om jezelf dan... Uh, verhalen op het witte doek uh, te herkennen. Dus dat uh, ja, zeker. is zeker dat we dat doen. Ja. Nou prachtig. En, en, en ja. zeker met zoveel films kom je er inderdaad ja. wel achter zeg maar, dat je denkt, oh you're not the only one in the world. Om ja, het zo ja. maar te zeggen. Hè, wat wat een, ja. Uh, ja, zeg, van onze generatie en de, de generaties daarvoor toch <laughs> wel even een beetje ja. een ander verhaal was. Dat is gelukkig wel ja. heel anders. Uh, wil dat zeggen dat het festival eigenlijk alleen maar open staat voor mensen van de re regenboogcommunity? Uh, zeker niet. Het is wel uh, in eerste instantie opgezet... ...omdat er uh, in de traditionele de reguliere bioscoop... Uh, er ...weinig van dit soort voorbeelden zijn. En als er al zijn, dan wordt het vaak niet zo heel erg... Uh, ...hopelijk gecommuniceerd door de distributeurs of zo... ...omdat ze dan bang zijn dat het afschrikt voor zeg maar, het grote publiek. Uh, maar wij zeggen ook altijd, het is voor de LGBTQ plus community... En film liefhebbers. Dus dan, daarmee bedoelen we de... het ah, ja. dus voor iedereen. Precies. Als je van uh, fantastische verhalen houdt, gewoon uh, filmische verhalen, dan is uh, Rossum maar sowieso een aanrader. Omdat het grootste deel van de films ook verder niet te zien is. Dus als je echt denkt van ja god, ik heb uh, uh, June nu al drie keer gezien uh, deze dagen. Dan uh, is er uh, tijdens onze filmdagen nog heel veel nieuws wat je uh, uh, als je bochtjes in de pas hebt en van de ene naar de andere filmen lopen dan uh, is bij Rosso nog heel veel mooie cinema te vinden. Dus uh, voor iedereen is er zeker wat te vinden. Ja, want het zijn prachtige kwalitatieve films uh, mm -hmm. overigens. Hè? Ja. Hey, traditioneel is er ook altijd de openingsfilm. Welk jaar is dat ja. dit jaar? En, en wat maakt dat dat jullie keuze is geworden? Ja, het is, is natuurlijk super lastig een openingsfilm, want dan... Uh, ga je een beetje vanuit het voor iedereen moet zijn en uh, niet zo heel specifiek bijvoorbeeld over een bepaalde letter of... maar uh, dit jaar uh, wilden we ook zeker in de uh, in de grimmige tijd waarin we leven en alles heel politiek en woke en uh, ingewikkeld is wilden we dat vooral voorkomen om, om, om gewoon heerlijk uh, uh, zeg maar de liefde uh, centraal te stellen want dat is toch eigenlijk waar het allemaal zou om moeten zou draaien. En we hebben dit jaar gekozen voor... Een, uh, ook een filmpje, een beetje afwijkende film. Uh, een film uit... Uh, Georgië. Oh. En het gaat over de liefde tussen twee... Uh, vrouwen die... Uh, elkaar de hele dag kruisen. Ze werken in een uh, kabelbaan. Die uh, kabelbaan is... zeg maar verbinding... Uh, tussen twee dorp bergdorpjes. Ja. En ze gaan dus heen en weer. En ze zien elkaar en... Um, uh, uh, ...beginnen langs te flirten... ...vanuit hun eigen gondeltje. Uh, het klinkt misschien <laughs> van... ...wat is dit? Het is echt fantastisch. Er wordt geen woord ingesproken. Uh, uh, de, de, de, gewoon de, de, de... ...cinema en muziek... ...is zeg maar de... de ...drijvende, vertellende kracht. En het is uh, super, super... ...lief en uh, optimistisch. En het uh, viert... ...zeg maar same-sex-love. Uh, uh, uh, en uh, het is volgens ons... Uh, ...echt een fantastische opener... ...om mee uh, te staan. Ik bedoel, er is nog genoeg serieus en uh, politiek relevante films ook nog in het festival. Maar voor een opening, een start van een, uh, zoals je eerder al zei, bruisend festival... ...is deze film, voor uh, wat ons betreft echt een, uh, een aanrader om uh, heel, heel blij mee te beginnen. Ja, dat klinkt mooi. De hoop. Hè? De, De hoop. Ja, zeg maar, ja, inderdaad, ja. Dus, uh, en, en, en dat het gewoon dus ook gewoon kan. Dus dat is ja. Ja, super, klinkt ja. heel uh, goed. Ja. Werner, ik ben uh, zelf een beetje uitgelopen. Dat is mijn eigen schuld zeg maar, uh, in, de, in de actualiteiten. Dus ik uh, ga het interview iets uh, wat afkorten. Mm -hmm. um, uh, traditioneel altijd aan jou de vraag... Uh, heb jij nog een voorkeur? En dat vind je altijd heel erg lastig. Maar dan toch heb je een voorkeur. <laughs> ik heb zeker uh, een Ik zei net al uh, dat... Uh, de, de film, de openingsfilm, heeft heel veel muziek. We hebben sowieso heel veel muziek in het festival. Um, dat is natuurlijk allemaal op, op de website vinden. Uh, en een van de films is een, uh, een beetje atypische musical. Die heet Chuck Chuck Babies. Een Engelse film. Waar uh, uh, het is een soort, soort van sociaal drama. Met, met, ook met heel veel muziek erin. En het er speelt zich af in een kippenfabriek. waar een, uh, een vrouw uh, nogal uh, gedeprimeerd in haar leven. Uh, eigenlijk weer opleeft zodra haar uh, een oude liefde uh, in het dorpje terugkomt. En uh, echt een geweldig fantastisch film over liefde en verlies en vrouwenvriendschappen. En, uh, en dus heel veel muziek. En ook die is uiteindelijk Uiteindelijk komt alles goed <gacht> als je maar gelooft blijft geloven in de liefde. Ah, met heel veel hoop. Maar dat ja. dus, is de eerste die me nu even te binnen schiet. Naast natuurlijk al die andere filmpjes ook de moeite waard. Maar het is ook al ieder om uh, gewoon lekker uh, een eigen film te vinden. Of meer ja. films die is nog. Ja. De liefde overwint En uh, liefde veel, veel muziek in de films. Uh, daar is jouw voorkeurnummer is daar ook aangekoppeld. Uh, even voor hm. de luisteraar. Alle informatie over de Roorse Filmdagen is te vinden op... Oh, uh, rosvindagen.nl. Ja, sorry. Dat had ik je van tevoren natuurlijk even moeten zeggen. Rosvindagen.nl, daar vind je alle informatie. En er is natuurlijk ook het krantje dat je hier en daar kunt vinden. Uh, je hebt gekozen voor een, uh, uh, voor een film uh, die ook gekoppeld is. Of een muzieknummer die ook gekoppeld is aan de film. En uh, welke is dat? Nou, ik weet niet welke, want ik had er twee opgegeven. Ah, <laughs> ik wist niet zeker wist welke jullie, uh, zeg maar, voorradig hadden. Ja. Uh, dus ik weet niet welke het nu uh, geworden is. Ik ga het je, ik ga het je vertellen en dan gaan we gelijk luisteren. Hey, ik ja. wens je heel veel succes. Dankjewel voor het interview. En uh, okay. luister even mee naar Oliver Sim, want dat is hem geworden. Featuring ja. Jimmy Somerville met Hideous. Got my reflections. Sides of my hideous. My tears naturally. It was easy in return Oh, <laughs> valt dan een, een stilte, zeg maar, in het nummer waar die eigenlijk door zou gaan. Maar het is een mooi moment om af te kappen. Uh, prachtig nummer, inderdaad. Uh, hideous. Van uh, Oliver Sim, met featuring Jim at die aan het eind dan nog even flink uithaalt. Um, maar het is tijd voor de Tunes of Color. En de Tunes of Color, die uh, uh, is vandaag van Jolanda uh, Leverink. En als het goed is, hebben we Jolanda aan de telefoon. Ja, dat klopt. Hé, hey, dag Jolanda. Fijn dat je er bent. En uh, wat een uh, lekker nummer heb je voor ons in petto. Nou, dankjewel. Ja, zeker. Ja, Jolanda, altijd een klein mini-kort interviewtje in dit, uh, in dit item, The Tunes of Color. Waarin we zeg maar, uh, mensen die we kennen, luisteraars, die willen vragen om, uh, om zeg maar, hun uh, favoriet van dit moment even te laten horen. Heel kort even, wie ben je, wat doe je in het dagelijks leven en hoe ben jij, je, hoe ben jij verbonden met de regenboogcommunity? Oké, okay, uh, nou, ik uh, ben Jolanda uh, uit uh, Kennemerland en uh, ik uh, doe vrij veel vrijwilligerswerk, onder andere voor het VOC. Mm -hmm. En uh, ik uh, val zelf onder de paraplu van het VOC. Ja, en, en, en dan ben je het natuurlijk al. Ja. ja, dat je er al. Ja, we kennen elkaar natuurlijk ook van de Regenbobor. Hier, ja. uh, hier in Zandvoort. En inderdaad, de secretaris van CUC kennen we Land W natuurlijk ook een gezicht. Wij horen heel graag jouw keuze voor de Tunes of Color, maar uh, we hebben wel begrepen dat het een beetje een lastige keuze was om voor je om te maken, omdat je meerdere opties had. En uh, welke opties had je? Um, ik had uh, het uh, liedje van Graakje van Same Love in gedachten. Oh, ja omdat ik zelf uh, in de muziek dat soort thema's mis. Uh -huh. Ik vind dat daar een beetje weinig keuze in is. Misschien dat ik ze niet weet te vinden. Maar uh, ik denk ook echt wel dat het een beetje weinig is. Uh -huh. Dan had ik uh, op een andere manier uh, muziek van Color met, uh, van Roberta Flack. Oh ja. Dat een zangeres van kleur. Ja. Met het liedje First Time Ever I Saw Your Face. Ja, prachtig nummer. Dat is voor mij persoonlijk een beetje een uh, belangrijk uh, nummer. Vanaf het moment dat ik tot ontdekking kwam dat ik eigenlijk uh, op vrouwen val. Ja. En, uh, maar het nummer wat ik uh, uiteindelijk koos. Wil je dat wel horen? Ja, Meteen? ja, ja. Ja, dat is van Lerna. En uh, dat, uh, het heet Girl. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk al veelzeggend. En ik vind het een prachtig nummer. En ik vind het een hele aparte stem van de zangeres. Zeker, ja. Het is een prachtig nummer. En we danken je voor je, voor je verzoek. Uh, het wordt tegen uh, een rijke lood aan zeg maar, de muziek die we elke maandag draaien. Dus dank je wel voor je keuze. En uh, heb een vrolijke dag. Dankjewel. Nou, dankjewel en uh, veel succes met jullie programma verder. Dankjewel. Dag Jolanda. Oké. Okay. En dat was uh, Wendy Moore. En zowaar, so ze is hier in de studio. Welkom Hallo, Wendy. Man. Hallo. Hartstikke live. Ja, dat vind ik dan wel weer super. Dan uh, bedoel, telefonisch is ook leuk. en Het is heel praktisch natuurlijk. Maar in de studio is eigenlijk toch wel veel uh, meer radio, toch? Ja, ik was nu om de hoek, dus uh, ja. leuk toch? Nou, hartstikke goed dat langs. je er bent. Welkom, welkom. Uh, nou, Wendy, uh, ja, je bent al uh, vaker in ons programma geweest natuurlijk. Yeah. en uh, Ik denk voor een groot deel van de luisteraars ook wel bekend. Maar toch nog maar even, wie ben je... Uh, wat doe jij in het dagelijks leven en hoe voel jij je verbonden met de regenboogcommunity? right. ik ben Wendy Moore. Ik ben een singer-songwriter. Ik maak uh, poprock voor de dromers en de mensen die zich net even anders voelen. Ik kom ook uit Zandvoort en ik ben nu al. Dit wordt denk ik mijn vierde jaar Pride ambassadrice van de van de Pride at the Beach. Ja. Yeah. Ja, dus. zeker, want dat ben je ook nog inderdaad. Ja. Dus, uh, ja, nou super. En vanaf het eerste begin is dat eigenlijk ja. wel zo'n een beetje ja. dat we met ambassadeurs begonnen te werken. Ja. ja. Hé, hey, hoe is het met je? Want uh, even kijken, we hebben elkaar niet meer gezien of gesproken sinds je laatste single, Corner Ghost, die we ja. net gedraaid hebben. En die kwam uit, daar hadden we het net over, uh, zeg maar in de periode wat Halloween. En een mooie, mooie koppeling uh, ja, aan elkaar. Je vertelde <laughs> net al iets heel grappigs dat je in een of andere. Snoepjeswinkel van. Ja, de Jamin inderdaad. Ja, ja. ja, officieel mogen dat natuurlijk die doen op de oh, reclame hoor. Kan dat jou schelen. Maar wat deed je? Wat deed je toen? Oh, ik heb in drie van de winkels over heel Nederland gespeeld. Amsterdam en uh, Utrecht en zo. En uh, ik heb daar dan snoep uitgedeeld aan kinderen. En uh, natuurlijk het liedje zelf gespeeld. Vlogje ja. van gemaakt. Echt superleuk. Superleuk. Trick ja. or treat. Ja, precies. Ja. Hey, um, hoe gaat het met je? Wat is er sinds die tijd allemaal gebeurd? En uh, ja, waar ben je eigenlijk mee bezig? Ja, nou, ik ben uh, sinds toen weer heel veel gaan schrijven. Want natuurlijk mijn EP was uit in de zomer. En Corner Ghost uh, was ook uit. Dus eigenlijk had ik helemaal niks meer. En toen ben ik gewoon heel veel gaan schrijven. Ik ben independent gegaan. Um, dus ik doe nu alles zelf. Uh, ik heb nu een heel klein, leuk team waar ik mee samenwerk. En daardoor heb ik ook op Eurosonic kunnen spelen. Tijdens Eurosonic eigenlijk. Uh, met, ik heb nu een live band en zo met... Mm -hmm. uh, Eigen muziek natuurlijk. En, uh, Wat, ja. Even een tussenvraag. Daarvoor, daarvoor uh, was je natuurlijk gebonden om het zo maar te zeggen. Maar waren die mogelijkheden er dan niet? Uh, nee, niet echt. Ah, oké. Okay. Dus waren... je hebt nu meer artistieke vrijheid als het ware. Nou, op zich ik heb ik altijd wel artistieke vrijheid gehad. Maar er waren gewoon dingen waar ik niet blij mee was. En dan voor nu doe ik het gewoon lekker liever zelf. Um, en ik voel me daar heel goed bij. En ik ben heel erg gelukkig. En ja, gewoon lekker mijn eigen ding doen. En, uh, ja, ik ben dus heel veel geweest schrijven. Ik heb bij Rasonic gespeeld, band bij elkaar. Dus gewoon heel veel leuke mensen om me heen nu. En nu is het gewoon lekker gaan. We draaiden zeg maar, net al zeg maar, uh, Corner Ghost. Uh, jij zegt, ik uh, maak muziek voor de dromers en voor andersdenkenden. Uh, waar gaat Corner Ghost eigenlijk over? En wat was jouw inspiratiebron daarbij? Ja. Corner Ghost gaat over het rouwen van een leven die je nog helemaal niet gehad hebt omdat je jezelf zo erg aan het tegenhouden bent om je eigen dromen te volgen. dat je een soort van in je kamer zit. en je weet wat je moet doen, maar je durft het niet. Dus verdwijn je eigenlijk een beetje in jezelf. Een corner ghost. Prachtig. Ja, ja heel, heel erg mooi. Ja. Ben je op dit moment, je, je hebt veel geschreven natuurlijk. Ben je op dit moment nog aan het schrijven? Ja. ja? Uh, er komt ook een nieuw liedje uit binnenkort. Oké. Okay. Dus. Uh, Kun je tipje van de sluier oplichten? Tipje van de sluier. Hij is. Uh, Ergens deze maand. Ergens deze maand? Ja. Dat is een heel klein tipje. Ja, dat is een klein ja. <laughs> En hij is, hij is iets heavier dan de andere tracks tot nu toe. Oké, okay, oké. Okay. En heavier in het in, arrangement van de muziek? Arrangement, ja. Oh ja, oké, okay, oké. Okay. What is it about? Het gaat over een giftige relatie. Oké, okay. ja, ja. Nou, spannend, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> oké. Okay. Uh, ja, en dan uh, volgens mij het, uh, het grootste nieuws natuurlijk, uh, tenminste, althans, zo uh, interpreteer ik dat maar eventjes. Uh, wat, wat gaat er gebeuren op de ja. uh, korte termijn? Ja, ik mag 28 maart de aftershow doen in de afwas live. Geweldig. Ja, ja, dat, uh, ja, ja, echt ja, ja. Hoe, hoe is dat uh, gebeurd? Ja, dus mijn... Uh, ik doe natuurlijk alles zelf nu, dus ook het boeken en zo. En ik dacht, ik ga ze gewoon een berichtje sturen. Ik keek wat er speelde en ik zag een band die ik nu helaas niet mag noemen, maar uh, die kende ik wel goed en ik was er fan van. Ik dacht, oh, daar past mijn muziek goed bij. Dus ik heb gewoon af alvast een berichtje gestuurd van, hey, uh, talent stage, deze band is tof, kan ik het doen? En toen kreeg ik een bericht van, ja, ja, tof. En dat ze de muziek heel tof vinden en dat het er goed bij paste en zo is het gegaan. Geweldig. Dit ja. is echt de uh, weg met de go on dan, hè? Ja. Ja, precies, Ja, Ik stap hoor. echt ik sta een beetje uit mijn comfortzone. Ik wil nu gewoon, dat heb ik met mezelf afgesproken eind, dit, uh, eind vorig jaar, van ik ga nu zelf de koe bij de horns pakken en niet meer wachten tot dat anderen het gaan doen voor je, je moet het zelf doen. Ja. En ja, dat, ik voel me tot nu toe heel goed daarbij. Ah, complimenten, goed hoor. Echt ja. top. Ja. Um, ja, wanneer vindt dat maart plaats? Uh, 28 maart zeg je ja. al. Ja, en uh, hoe gaat dat met tickets? Uh, dat ja, het is dus na de show van uh, de, de main act. Mm -hmm. Dus je kan er alleen in als je ook naar de main act gaat. Er mm -hmm. zijn nog tickets beschikbaar. Ik mag niet zeggen welke band het is. Maar als je naar de site van de afwas en je kijkt naar 28 maart... dan weet je wie er spelen. Precies, even de agenda opnemen. als je naar hun gaat kun je dus ook gratis naar mij. En het is... Zodra hun hun laatste noot spelen, begin ik. Oh, wauw. Dus het gaat meteen door. Oké, okay, oké. Okay. Dus geen pauze. Dat nope. is allemaal oké. Het gaat opkezen. meteen door. Mooi, mooi smooth. Ja, nou ja, uh, ik had een vraag staan. Kun je al iets verklappen over het concert? Uh, maar ja, dat kan je niet. Je hebt al hier en daar wat uh, verklapt. <laughs> um, waar ben je het meest nieuwsgierig naar als je daar op het podium staat? Ik ben sowieso gewoon... Ik, ik kom daar natuurlijk al een soort van mijn hele leven. Ik ging altijd naar alle concerten daarover. En, en nu sta je er zelf. Het is, natuurlijk niet de, het is trouwens niet de main stage. Maar het is ernaast. Mm -hmm. Zoals mensen eruit lopen. Maar ik ja, ben er ook zelf heel vaak langs gelopen. En nu sta ik er zelf. Dus ik ben gewoon benieuwd hoe het er is om een keer... vanaf het andere perspectief te zien, right? Ja, natuurlijk. Yeah. Yeah. Ja, En heel veel fans van die band. Ik denk dat hun mijn muziek ook wel kunnen voelen. Want het, het ligt wel in het straatje. Dus ik ben benieuwd hoe uh, hun fans zich uh, voelen van mijn muziek. Ja, Wie weet krijg je er eens een... Uh, hele nieuwe populatie bij. Wie je, weet. Hè? Dat zou wel hartstikke leuk zijn. Ja. Um, dan ben ik eigenlijk aan het einde van het interview gekomen. Er is natuurlijk veel, veel meer te doen. Maar dan komen we naar in een inter diepte interview. En uh, nou ja, daar uh, kunnen we eigenlijk... Uh, zeg maar onze... Uh, Collega Jaap Koper straks. Uh, natuurlijk. Ja, ja. Want daar heb je ook een mooi interview. Daar <laughs> je iets meer in de diepte uh, ja. gaan, uh, gaan zitten. Dus mocht je er meer van willen weten. Ga vooral luisteren. Uh, wil je zelf nog iets toevoegen aan het interview? Uh, nou ja, het liedje komt binnenkort uit. En ik ga vanaf vandaag bijna elke dag uh, stukjes van het nummer teasen op mijn social media. Dus als je nieuwsgierig bent... Ah hou dat vooral in de gaten. Ja, de sluier gaat steeds verder omhoog. Precies. Ja, oké. Okay, hartstikke mooi. Nou, dan gaan we lekker luisteren naar jouw verzoeknummer. Um, wat heb je gekozen? En waarom? Ik heb gekozen Welcome to the DCC van Nothing but Thieves. Uh, ik vind het een hele toffe band. En ik was, volgens mij was het vorige weekend was ik met mijn vriendin naar weer in de afwas. Ik had ze toen in 2015 al een keer gezien. Toen was het voorprogramma van Muse. En nu hadden ze een eigen show daar. En ja, dat zo tof. En ik vind dit echt een heel vet nummer. Dus. Het is inderdaad een lekker nummer. Ja. En uh, ik had je nog een vraag gesteld. Wat is de DCC? Ja, de Death Club City. Ik, mijn interpretatie is... of het gaat over Hollywood... of het is een soort van de, iets in je hoofd. Like een plek. Eigenlijk zoals the Corner Ghost. Right? Dus je houdt jezelf een soort van indie plek. En je moet daaruit komen. Ja. Zo, zoiets is. Dat is mijn interpretatie. Ik weet niet wat hun... Uh, Daarmee bedoelen. We laten het lekker over aan de luisteraar. We gaan lekker luisteren naar uh, uh, uh, uh, Welcome to the Dead Club City. <laughs> Dankjewel Wendy. Dankjewel. dat was Nothing But Thieves, Welcome to the DCC, the Dead Club City. En wie uh, weet nou, ben je flink aan het uh, googelen geweest. Dat hoop ik trouwens niet, want dat was een heerlijk nummer om, uh, om uh, lekker naar te luisteren. Uh, nou ja, eigenlijk ook wel even uit je dak te gaan. Dus uh, misschien heb je het wel gewoon even de volume pomp op. En uh, stond je lekker te dansen in je huiskamer of op het werk. En hebben je collega's een beetje vreemd aangekeken. Maar daar moet je dan helemaal, nou ja, gewoon... Uh, ja eigenlijk moet ik dit niet zeggen op, op de radio natuurlijk, hmm, aan hebben. Goed, uh, dat was het interview met Wendy Moore die uh, vertelde dat ze op 28 maart bij AFAS Live te zien is uh, in de aftershow van een, uh, een, ja, nou kijk even op de agenda en dan zie je zelf welke band daar speelt en uh, uh, daarna ga je automatisch natuurlijk door naar Wendy Moore. Wensen we er heel veel plezier en succes. Um, korte afkondiging na het tweede uur. Wat hebben we dan? Uh, we gaan spreken met uh, Frankie Vos uh, van de Zaanse Regenboog. Die, uh, nou, in ieder geval, gaat hebben over de vele activiteiten die zij organiseren bij uh, de Zaanse Regenboog. En uh, ja, ook een, uh, weer een nieuwtje uh, met betrekking tot Zaan Pride en Amsterdam Pride. En daarna hebben we een uh, Jelmers journaal natuurlijk. Uh, en André Donker die gaat vertellen over zijn ambassadeurschap. Uh, maar de muziek hoor ik al klinken. Dus uh, tot straks in het tweede uur. We gaan eruit met Haley Kiyoko. This side of paradise. Is the...